kanen bekend. Nederland is een van de dertien landen die wel al heeft betaald. Dan het weer. Bewolkt plaatselijk wat regen of motregen en minima tussen 7 en 10 graden. Overdag grijs, in de ochtend vooral aan zee wat motregen, maar in de middag vanuit het noorden stevige buien. Middagtemperatuur ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 What? Matter what the man said, our love is fine for all we know, for all we know, our love will grow. That's what the man said. Don't so you listen to what the man Yes, sir.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 De zon. Zit een man die het tot gisteren nooit won, maar zijn auto ploeg hier vlak bij uit de bocht. Zonder hem, zonder, zonder Herman, want die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras leest in planeet dat hij niet meer in leven was. Zijn auto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 kan de schaduw maar weer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 But night after night, you're willing to hold her, just hold. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Ondorrijf in Nederwit met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama ziet uit naar de samenwerking met de nieuwe premier Rutte. Dat staat in een reactie van het Witte Huis op de benoeming van het nieuwe kabinet. Eerder werd Rutte gefeliciteerd door voorzitter Barroso van de Europese Commissie en EU-president van Rompuy. In België is ophef ontstaan over een uitspraak van een aartsbisschop over aids. Aartsbisschop Leonaard noemt aids een soort van gerechtigheid, net zoals sommige milieuproblemen het gevolg zijn van ons eigen handelen. Dat leidde tot verder kritiek van parlementariërs. Zo vragen sommigen zich af of bijvoorbeeld baby's die via de moeder aids krijgen ook vallen onder de gerechtigheid van de aartsbisschop. De Amerikaanse regering gaat in beroep tegen het vonnis dat er een eind moet komen aan het don't ask, don't tell beleid van het leger. Dat bepaalt dat homoseksuele militairen hun geaardheid voor zich moeten houden. President Obama wil wel van die regel af, maar vindt dat het congres dat moet doen via een wetswijziging. In India zijn de gemeene bestspelen feestelijk afgesloten. Ondanks alle kritiek op de organisatie spreekt de voorzitter van de spelen over een succes... In de loop van het evenement groeide bij iedereen het enthousiasme en de angst voor aanslagen werd niet bewaarheid. Voorafgaand aan de spelen werden de atletendorpen bestempeld als smerig. Ook stortte een loopbrug in. Nog maar 13 van de 192 VN-lidstaten hebben hun contributie voldaan. De Verenigde Naties versturen daarom binnenkort betalingsherinneringen met een totale waarde van ruim 4 miljard dollar. Nederland is een van de 13 landen die al hebben betaald.